Die dan, knipt hij echt af. Want die takken aan die boom van Israël zijn echt afgebroken, maar ze kunnen wederom ingeënt worden. Dadelijk gaan we verder naar de wijnstok, daar ligt het net even iets anders, ook trouwens heel leuk om dadelijk te horen. Dus indien God de natuurlijke takken Israël niet gespaard heeft, zal hij ook u als heiden die ingeënt is niet sparen als u in het geloof niet blijft. Dus als je vandaag zegt, nou ik geloof helemaal niet meer in God. Dan ik over. Want hoe zou je nog zuigen uit de stappen van het verbond. Van de belofte. Want waardoor leven wij? Door ons alleen maar uit de belofte van de Heer te putten. We ja, drinken levend water door het horen van het woord van God. Als wij stoppen met die sappen tot ons te nemen. Hoeft God niet eens te knippen. Dan val je zo als een rot van de boom af. Je sterft zelf af. Maar God die zegt, Hij zegt, ik zal jou niet sparen. Lieve mensen, ik haal er nog één tekst bij uit Efeze. Het is alleen maar goed om te luisteren. Vul je naam nou eens in bij heidenen. Bedenk daarom, zegt Paulus, dat gij die vroeger heidenen waart, Willem, Kees, Marie, noem alles maar op, noem je eigen naam. Bedenk daarom dat jij die vroeger een heiden was, Willem, naar het vlees en je werd onbesneden genoemd. Door de besnijdenis. Dus de joden zeggen, oh die heidenen die zijn onbesneden joh. De joden dachten dat ze gered werden vanwege hun besnijdenis. Wist je dat? Wij zijn zaad van Abraham. Nou zegt Jezus, ik kan uit stenen nog Abraham zaad verwekken. En dat was natuurlijk zo, want God heeft de mensen uit stof gemaakt. Goed, wij werden onbesnedenen genoemd, en dat zijn we ook, door de zogenaamde besnijdenis. Die werk van mensenhanden aan het vlees is. Dat was wat de joden... ...met de mensenhand besneden. Dat gij te dien tijden Willem de heiden... ...zonder Christus was, zonder de Messias... ...Willem was uitgesloten van het burgerrecht van Israël... ...en Willem die was vreemd aan de verbonden der beloften... ...en Willem was zonder hoop en zonder God in de wereld. Hebben jullie een naam ingevuld? Ik durf het wel hoor. Maar je moet het echt doen. Lezen wat er staat. Wie van u had er nou hoop in de wereld... ...voordat je aan Christus verbonden raakte? Helemaal niemand. Daarom moeten we ook de mensen in de wereld redden... ...door ze dat eeuwige evangelie te verkondigen. Het evangelie van het koninkrijk van God. Vindt u dit een sterke tekst of niet? Vindt u hem sterk? Zou u nog een vervangingstheologie willen prediken? Dat kan toch helemaal niet? We waren uitgesloten van het burgerrecht Israëls... Vreemd aan de verbonden, welke verbonden? Die gesloten waren op grond van Messias die komen moest. Dat is aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd. Hun zaad, Jezus, Messias. Daar hadden we niets mee van doen. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij, of Willem, of vul maar in, die eertijds ver af was, dichtbij gekomen door het bloed van Christus, Jezus de Messias. Geen andere bomen meer opzetten, mensen. Hij zegt heel duidelijk in vers 19. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en geen bijwoners meer. Maar u bent medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. Zou u nog willen prediken in een vervangingstheologie? Wij zijn de kerk en dit is Israël? Echt niet waar. Daarmee vertoon je alleen maar tot je er buiten staat. Het is een drogreden die gewoon meegekomen is uit Rome. En onze theologen, pastor, protestantse theologen... verkondigen dezelfde dwaasheid. Er is gelukkig een kentering. Lieve mensen, deze tekst is erg hard. Hij zegt duidelijk, we zijn medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. We zijn gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten... Terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Welk fundament heeft nou Rome en de protestanten meegenomen? Is dat een fundament van de apostelen? Echt niet waar. Ik weet dat mensen zich niet meer omdraaien in het graf. Maar Paulus zou het doen als hij het hoort. Ik denk dat hij vreemd kijkt dadelijk, als we elkaar zullen ontmoeten op de nieuwe aarde. Tot hij zegt, ik kan echt niet snappen totdat dat is gebeurd. Hoewel hij er in de, de brieven al lang voor gewaarschuwd heeft dat de antichristelijke geest was al lang los... ten tijde dat hij nog leefde. Ze hebben dus niet gebouwd op het fundament van apostelen... en ook niet op het fundament van profeten. Profeten hebben het volk altijd gewaarschuwd... als het van de geboden van God afgeweken was. Ze zeggen, jongens, kom terug, bekeer je. Ga niet meer op Sabbat werken, maak het er een dag van van de Heer. Doet het ook op Nieuwe Maan, doet dan de poort open, bijvoorbeeld. De oostpoort van Jeruzalem, die ging alleen open op de Sabbat... ...en op de Nieuwe Maan. Leuk is dat, hè? Dus de Oostpoort was altijd dicht. Dat is de poort die dus naar de berg uh, Olijberg toe gaat. En die is nu dus nog dicht. Omdat ooit... Uh, ze hebben de poort dicht gemetseld... ...want in de boeken staat dat daar de Messias door binnenkomt... ...en die Arabieren dachten laten we hem dichtmetselen... ...dan kan hij niet binnen. Dat was vreemde gewaarwording. Maar dat is zo is dat nou toch? He? Lieve mensen, ze hebben niet gebouwd op het fundament van apostelen en profeten... En Jezus Christus was de hoeksteen van apostelen en profeten. Wij zijn vandaag aan het bouwen met elkaar op apostelen en profeten. We zijn aan het bouwen op Torah. Jezus zelf heet in het Hebreeuws de Ha Torah. Het woord. We gaan verder. Met de wijnstok. Kijken of we daar een paar mooie dingen uit kunnen krijgen. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Wijnstok is even een ander beeld, maar het gaat om hetzelfde principe. Wat is een wijnstok? Dat is dat deel wat in de grond zit met zijn wortel en die komt omhoog. Wat zit er aan de wijnstok? Er zit de rank. En wat zit er aan de rank? De tros. Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de landman. We kennen hem allemaal. Ik hoop dat we er iets uit gaan leren vandaag wat je misschien nog niet gehoord hebt. Mooi plaatje. Zie u hem? Twee trosjes. Is dat een Franse? Dat ziet er wel naar uit, hè? Ik denk ook dat hij heerlijk zoet is. Lieve mensen, Jezus is de wijnstok. En zijn vader is de landman. En die kijkt daar met plezier naar als je dit ziet hangen. Echt waar. Als u wijnbouwer bent en je ziet zulke vruchten hangen. Ik weet wel dat ze in Canaan nog groter waren. Want hij moest dus over een stok heen dragen. Hè, om ze mee te zeulen. Elke rank vult u uw naam maar in. Jezus is de stok. En Willem is de rank. Als Willem geen vrucht draagt. Neemt hij, dat is de landman, Willem weg. En elke rank, Piet, Jan, Kees en Marie. Die wel vrucht draagt. Die snoeit vader, de landman, zodat zij meer vrucht gaat dragen. Vindt u het mooi om gesnoeid te worden? Welk deel van je moet afgeknipt worden, zou je denken? Zou die een scherpe schaar hebben, denk u? Ja, het leuke is, iemand heeft me attent gemaakt op het woordje snoeien, dat het zo vaak misbruikt wordt. Want snoeien is wat anders als een hele tak eraf halen. Maar snoeien heeft een doel. Snap je? Dus hij die vruchtjes draagt, die wordt niet afgeknipt. Nee, daar wordt als er een, ja, een beetje kromme vruchtjes aan groeien, haalt hij net dat van je takje af. Zitten er te veel blaadjes overheen die over je vruchtjes hangen, dat de zon er niet bij kan, dus even het blaadje weghalen. Want je eigen vruchtjes die jij voortbrengt uit je... Noem het maar, je zondige ik misschien nog, je, je hoogmoed, je trots, of je ik ik ik. Dat zijn vruchtjes die groeien aan jouw takje, waar vaak een heleboel dingen van jezelf zien. En eigenlijk die dingen, die gaat die landman een beetje wegsnoeien. Dat vind je wel vervelend, dat heeft met je ziel te maken namelijk. Hij gaat dingen uit je ziel halen, dat kost jou een beetje je kopie, Zodat dan die echte vruchten zichtbaar worden. Juist, je trotse kopie wat een beetje naar beneden toe. Dus dat snoeien dat heeft iets te maken om dingen weg te halen waardoor die vruchten niet groot kunnen worden. Nou komt hij. Eerst zegt hij: Degene die wel vrucht draagt, die snoeit hij dus, opdat ze meer vrucht dragen. En dan zegt hij tegen diezelfde persoon: Jij bent nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Kun je het voorstellen? Jezus zegt, jij bent rein door het woord wat ik tot je gesproken heb. En dat is natuurlijk zo. Maar hoe komt dat dan dat je rein wordt door dat woord van de Heer? Wat is er met u gebeurd op de dag dat je het woord in je oren kreeg? het prettig? Echt niet waar. Ik begreep heel goed dat ik een slechterik was hoor. Hoewel ik gereformeerd groot geworden was, ik draag een donker pak, ik had zo'n zo kettinkje nog hier, een vestje eroverheen, ik was echt gereformeerd. Maar ze snapten niet dat ik dezelfde witte billen had als iemand die buiten liep en niet gereformeerd was. Alleen God die kent ons hart. En het wonderlijke is, als je de woorden van God gaat horen en Hij biedt je verzoening aan, dan dacht je, want ik had geleerd dat ik alleen maar een zondaar was en dat ik in het helft uur terecht zou komen en dat ik in een torrente God te maken had. Uh, je moet ook nog uitverkoren wezen. Afijn, ik had een heleboel blindgangers geleerd. De dag dat ik begreep dat ik verzoening kon krijgen, alleen maar door het offer van Christus, was voor mij waanzinnig. Ik denk, hoe is het mogelijk? Dus ik hoefde mijn zonden te erkennen. En een dag later zei ik tegen een ouderling: mijn zonden zijn vergeven. Nou, dat had ik niemand te zeggen. Dat kan zomaar niet, zegt hij. Afijn, daar begint je eerste strijd, want je ging het woord van God horen. Dat brak bij mij iets af en ineens kwam de ruimte. Snap je tot dat woord van God iets met snoeien te maken heeft? Wat moest er nou bij mij gesnoeid worden? Een stukje van Willem zijn eigen ik. Ik had vele verkeerde vruchtjes, ook door verkeerde leer. Maar ik had ook vruchtjes uit mijn eigen vlees. Uiteindelijk ging de heer alleen maar snoeien, snoeien, snoeien. Maar hij gebruikte er geen schaar voor. Hij liet me zijn woord horen en door dat woord van God kwam ik in verdrukking. Net zolang tot ik. Ah, nou nee, dan ga ik staan. Ik ga doen wat de Heer zegt. En slijt je verdrukking weg. Dus als je moeite hebt en verdriet. Dan weet je bijna dat als hij op de grond ligt. Ik doe iets niet goed. Eigenlijk moet je gaan staan. Ik zeg, ik zal gaan zoals de Heer het zegt. Wat me ook eens overkomen. Hij zegt, je wordt dus rein door het horen van het woord. En het is niet anders. Want waar dat rankje op aangesloten zit. Wat was dat ook alweer? Op de stok. Jezus zegt: Ik ben de stok, wij zijn de rank, wij zitten dus in die stok, in die wijnstok. Hoe komt nou die vrucht aan zijn voeding? Dat is die sappen van die wijnstok, door het rankje in de vruchten. En daar staat vader, de zoon, onder. Zegt hij: Kijk zegt hij: Wat een machtige trots. Tros. Zit er nog een blaadje boven die hem afdekt? Zegt hij, even weghalen. Het is net de kapper. Goed. Gij zijt rijn om het woord. Nu heb ik één bijbelvertaling gevonden, die vertaalt het iets anders. Wilt u hem zien? De BNG, die zegt, jullie zijn al bijgesnoeid door de woorden die ik tot jullie gesproken heb. Schitterend neergezet. Over dat woord moet je nog maar snappen. En dat snoeien. Maar het zijn dus de woorden van God die ons bijsnoeien. Er komt geen scherpe schaar of wat dan ook. Nee, het woord van de Heer in een gelovig hart, lieve mensen, waanzinnig is dat. Daarom is het ook een vreugde om in zijn wegen te lopen. De mensen in de wereld zeggen, god ben jij gelovig? Ja, zeker weten, ik geloof echt. Dan mag je toch helemaal niks? Zo associëren ze dat. Dat is helemaal niet waar, ze zeggen, wij mogen alles. Ik zeg alleen, we doen niet alles, we doen alleen wat de Heer zegt. Jullie zijn dus al bijgesnoeid door de woorden die ik, zegt Jezus, tot jullie gesproken heb. Mooi hè? Dus wat zijn de woorden van Jezus? Dat zijn de sappen die in de stok zitten, die door de rank gaan na je drijven. Maar die troostdrijven die moet groeien, en daar moet Vader de landman genoeg in hebben. Ik maak wel eens een grapje dat Vader in de hemel zit en Gabriel daarnaast. En dan zegt ik, kijk eens Gabriel hoe goed het daar gaat in Oblastendam. Wat een vreugdevolle mensen. Ze verheugen zich in mijn woord en ze doen nog wat ik zeg ook. Sturen ze dus per engelen gaan ze zegenen. Echt, gaat er eens even naartoe. En dat gebeurt dan. Jezus die zegt, blijf in mij. Hier wijkt hij een klein beetje af van die, van die wijnstok. Want dat rankje heeft weinig te zeggen waar hij aan vast zit. Maar u wel. U kunt zelf beslissen om in Jezus te blijven. Dat betekent dat je met je wil... Moet zeggen, ik wil drinken uit die stam. Ik wil die sappen tot me nemen. Echt waar, stop er maar eens een maandje mee. Door niet het woord van de Heer te lezen. Zijn vreugdevolle, zijn bemoedigende uitspraken. Dan voel je jezelf zakken. Er zijn mensen die hebben meer dan een jaar de Bijbel niet gelezen. Die luisteren alleen maar naar preken. Het is wel goed naar een preek te luisteren. Als je maar goed luistert en het ook gaat doen. Maar je moet het woord van God moet je induiken, gaan lezen en verstaan. Blijf in mij is een opdracht. Gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als ze niet aan de wijnstok blijft. Zie je, die rank moet zelf willen blijven. Hè? Je moet willen blijven. Zo ook gij niet willen. Indien jij in mij niet blijft. Het is een keuze, broeder en zuster, om het te doen. Vind je het leuk om een kind van God te zijn? ja is echt leuk. En het is veel meer dan leuk. Want we hebben namelijk door het woord van God deel aan al zijn beloften. Al die beloften vormt voor ons de erfenis. Hoe kan je nou die erfenis binnenhalen zonder ingeënt te zijn? Op die stam. Waar Israël, Jacob, Isaac, Abraham, de belofte Messias aan vastzit. Toen we hem niet kenden waren we zonder God. In de wereld. En zonder deel te hebben aan de belofte. Nu we God hebben leren kennen. En zijn Messias hebben leren kennen. Hebben we een gigantische erfenis. En we zullen samen met de gelovigen van Israël. De erfenis ontvangen. We gaan verder. Jezus zegt het nog een keer. Ik ben de wijnstok. En Willem is de rank. Als Willem in mij blijft. Gelijk ik in Willem. Draagt Willem veel vrucht. Want zonder mij kan Willem niets doen. Wat zou ik je nou willen vertellen op sabbatmorgen, als ik me niet verdiept heb in de bron? Netjes gelezen heb, nog eens een keer nakijken, wat is het grondwoord, hoe zit dat in elkaar? Je zegt, jongen, het is toch heerlijk hè, om een druiventrosje te zijn. Als Willem in mij niet blijft, is hij buiten geworpen. Dat is eng. Als de rank en is verdord. Men verzamelt Willem mee in. Werpt hem in het vuur en hij wordt verbrand. Dat klinkt niet zo leuk, hè? Ik zou maar goed vasthouden aan die stam. Ergens anders zegt: vreest God. Echt waar, vreest God. Want als je je stammetje loslaat. en je blijft niet uit Torah en profeten drinken. En uit de woorden van Jezus, want hij is natuurlijk de grootste profeet die er ooit geleefd heeft. Er is geen grotere profeet geweest dan Jezus. Zou die een ander woord zeggen dan zijn vader in de Torah? Echt niet waar, echt niet waar. Jezus heeft volkomen naar Torah en profeten geleefd. Er was niets op hem aan te merken. Dus hij vierde Sabbat, hij liegde niet, hij stal niet, hij gesprak geen lelijke woorden. Kunt u het voorstellen? Ja. Nou zijn wij door zijn gehoorzaamheid rechtvaardig verklaard, omdat we in hem gedoopt zijn, met hem besneden zijn. En dan zeggen we, we gaan zondag vieren. Nou mogen we ineens de wet overtreden. En een leugentje om best doen. nou ja, vooruit dan maar. Buiten het huwelijk dingen doen, die we waarvan God zegt niet doen. Nou ja, we hebben allemaal al eens een zwakke periode. Het is echt, vreest God. Vreest God echt. Ik weet wel, als je tak is afgebroken, hij kan terugkomen. Je kan er weer in komen en dat betekent wel bekeren van je oude kwaad, ingeplant worden en dan ook de vrucht gaan dragen. En dat kan alleen maar door je te verdiepen in het woord van de Heer. Hier komt een voorwaarde, daar sluit hij het bijna mee af. Indien je in mij blijft, indien is een voorwaarde. Indien je in mij blijft en mijn woorden in je blijven. Broeder en zuster, als de woorden van God uit je oren weggaan, dat je niet voortdurend drinkt van het woord dan droog je uit dus je moet in hem blijven zijn woorden moeten in ons blijven en dan kan je vragen wat je wil en zal je geworden nou dat is de tekst die we het liefst horen ik wil een fiets en een rode zou het daarmee te maken hebben ik denk dat we de woorden van de heer niet kennen als we dat gaan vragen als je de woorden van de Heer kent, dan zou je dus al zijn zegeningen kunnen opnoemen waarvan hij zegt, doet het nou. Maar ja, je weet ook, als je de dingen van de Heer doet, dan ligt de zegen al lang voor je klaar. Je wil alleen maar één ding, om in de weg van God te vragen wat hij beloofd heeft. Je hebt de zegen en de vloek. Hij gaat door naar hoofdstuk 29 en 30, zegt hij. Bewaar nou deze geboden, zegt hij. Vertel ze aan je kinderen en aan je kleinkinderen. Als hij opstaat, als hij gaat zitten, als hij naar bed gaat. En afijn, Dag in, dag uit, hij ze print het ze in. Want als zij het gaan doen, zegt hij, dan kunnen ze met vol met vrede, shalom leven in het land waar ze wonen. Of gaan wonen. Nou lieve mensen, wij wonen ook in een landje. Kijk nou maar naar je eigen ziel, je eigen lichaam. Dat is voorlopig het landje waar je het leven in hebt. Als je je ziel rustig wil hebben... moet je gewoon handelen in volkomen liefde met de Heer. En met je naaste. Als je fouten maakt... krijg je een probleem in je ziel. Ga je gebogen lopen. Er was een keertje een vrouw... die liep al twaalf jaar gebogen. Zo verdrukt door Satan... met verkeerde dingen erin. Hij zegt... moest deze dochter van Abraham... zegt hij, niet vrijgemaakt worden... van het juk van Satan. Dus mensen houden woorden vast... waardoor ze gebogen lopen. Zouden ze de woorden van de Heer gaan lezen... dan zeggen ze... hé, hey, je kan staan... Ik ga staan. Ik ga doen wat de Heer zegt. Lieve mensen, blijf in mij, zegt Jezus. Want indien je in mij blijft en mijn woorden in je blijven. Nou, vraag maar wat je wilt. Je wilt er maar één ding vragen. Vader, wat is er nog veel meer op uw weg te doen? He? Hierin is namelijk mijn Vader verheerlijkt: dat gij veel vrucht draagt. En dan zul je mijn discipelen zijn. Wanneer ben je de discipel? Als je veel vrucht draagt. Vader in de hemel, kijk met welbehagen naar je beneden. Gabriel, Gabriel, hij. hij plezier in alles wat je doet. Maar loop je ongehoorzaam te doen, je eigen ik te strelen, en dan zegt hij: Oh, oh, oh, oh. Vind je het mooi, mensen? Hier is mijn vader verheerlijk dat je veel verder hebt. Kijk naar die drijvertrossen. Het is heerlijk als dat aan je takje hangt. Nee, natuurlijk niet. Deze gedenkt de sabendag, dan zak je zegenen. Ja? Denk er om die rommel, hè? Ja, niet rommel, hè? Ja. Nee hoor, het is. Ja. Ik zeg dus niet dat je op zondag niet bij een zondag vierde thuis kan zitten. Het is soms ook heel veel mensen die zondag vieren, dus zeggen niet. Nee, we zeggen het niet. Daar geleerd is dat je dag. De rug dat in maakt me zo nemen. Wij moet je dan ook niet voor de maand medekomen. Nee, dat is. nee. Jezus zegt ik ben niet. Ja. jij mag rustig op zondag in een samenkomst gaan zitten en met christenen gesprek gaan maar zeg de woorden van de Heer en zeg niet, ik ben op zondag naar de kerk geweest ik laat op sabbat, ga ik niet komen want er staat gewoon in Leviticus 23 dat God zegt van zijn heilige sabbat ja, ik, beter, ik, zeggen, dus ja. Ja. ik ben hartstikke blij met je vraag Ja, ja. ik ben blij met je vraag daarom vul ik hem overdreven in nu om het goed te laten horen Nee, geen oordeel. Jezus zegt zelf, ik kom niet om te oordelen, maar om te behouden. Dus waarom kom je in zo'n samenkomst? Om ze te behouden zeg je, joh, je moet er stoppen ermee, want dit wat je nou doet, dat is ooit in 365 na Christus door keizer Constantijn erin gedouwd, onder druk van die paus erbij. En nou vieren we allemaal zondag. En dat noemen ze de eerbiedwaardige dag der zon. Zit je, joh, pff, niet erop met je zon. Ze noemen het nog zevende dag. Ze noemen het ook nog de zevende dag, maar dan kennen ze de kalender niet, hè? Ja, ja maar, uh, inderdaad. In de betalen, dus, euh, ja, ja triest. Ja, Lia. Ik hoop dat je ervan getuigt. Tot mensen allemaal weten van, hé, hey, daar komt Lia, onze Sabbatvierster. Je, je hoeft haar niet te helpen, joh. Ja. Ja, ze heeft een leeftijd om de eigen woordje te geven, echt waar. Ja. Maar één ding moet ik eerlijk zeggen, als ik in een zondagsvierende kerk kom en ik hoor de prediking hoor ik voortdurend dingen zeggen, die heb ik pijn van in mijn oren. Ik heb besloten om niet meer naar de christelijke samenkomst te gaan. Dan ben ik ook blij met die vraag van Johan, je kan geen zondag meer vieren. Je kan niet meer onder een leugen gaan zitten, waarin de zondag verkondigd wordt, waarin kinderdopen verkondigd wordt, waar anderen over Maria hebben geleerd, lieve moeder gods, bla bla bla. Is onzin is dat. Ja, zusteren? Ja, echt waar, wij zijn uiterst vriendelijk want we hebben de geest van God niet van niks ontvangen dus onze vriendelijkheid zal alle mensen bekend zijn als mensen het woord niet willen ontvangen blijven we nog steeds vriendelijk maar dan moet je gewoon het stof van je voeten laten vallen Altijd, misschien stoffen zijn het nog wel af voor je maar dan heb je dus geen aansluiting nou, dan houd je alleen op thee, koffie, een koek, gebakje een maar je kan dus niet meer praten over bijvoorbeeld over de zondag of over de sabbat we verwerpen die mensen niet maar om nou samen met hun amen te zeggen op zondag en op andere dingen uit de triniteitsleer dan zeg je op een gegeven moment nou jongens de, hè? goed heeft u nog even geduld? hoe lang heb ik nog? oh ik heb nog vijf minuten ja gelukkig wel lieve mensen Johannes 15 vers 9 gelijk staat er gelijk is op dezelfde manier gelijk de vader mij lief heeft dus op dezelfde manier dat vader Jezus zijn zoon lief heeft gehad heb ook ik Jezus u lief gehad en hij zegt gewoon blijf in mijn liefde snap je het je moet iets doen om in de liefde van de heer te blijven je hebt dus een mogelijkheid om ook te zeggen ik blijf niet in de liefde van de heer dan moet je maar eens dingen gaan doen waarvan zijn vader zegt dat moet je niet doen het is onmogelijk om in de liefde van Jezus te blijven als je blijft jatten. Of je blijft andere dingen aan rotzooien langs de kant. Je denkt, dat gaat niet. Stop ermee. Zal ik je helpen? Zullen we verbidden? Zullen we samen een weg met je gaan wandelen? Je moet kappen met dingen die fout zijn. Want dan blijf je niet in de liefde van de Heer. Er zijn miljoenen Christenen die zeggen, ja, Jezus is Heer, Jezus is Heer. Alle die de naam des Heer aanroepen, zullen gered worden. Weet u dat het een leugen is? Ja, hij zegt arme, maar het is een leugen. Het staat er wel in het Nieuwe Testament, als de hier terugkomt, alle die zijn naam aanroepen. Maar weet u dat het een citaat is uit Deuteronomium? En daarin staat heel duidelijk dat zij die de naam van Java aanroepen naar zijn geboden wandelen, ja, die worden gered. Maar in het Nieuwe Testament denken ze dat ze zomaar een tekstje kunnen lezen en zeggen, ja hoor, ik roep de naam van Jezus aan. Jezus, Jezus, dan word ik gered. U gaat echt verloren met al je ellende en je leed die je berokkend hebt. Je zal terug moeten over wie heeft die eerste uitspraak gedaan. En dan kom je bij Mozes. Jezus zegt zelfs tegen die man waar hij dat verhaal aan vertelt over vader Abraham in de hemel en Lazarus in zijn schoot. En die andere man die staat dan in het vuur en er is een kloof tussen. En dan zegt die man uiteindelijk, alsjeblieft stuur iemand naar mijn broer, zegt hij, en vertel het ze. Ja, zegt hij, het heeft geen zin, zegt hij. Ook al zou er iemand uit de dood kunnen opstaan, dat gebeurt dus helemaal niet, dan zullen ze nog niet naar hem luisteren, want ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen, Sma en doen. Dus zelfs al gaat er iemand uit de dood opstaan, en die zegt luister naar Mozes, dan doen ze het nog niet. Weet je wie er later uit de dood opstond? Iemand anders? Diezelfde Lazarus. Die stond op uit de dood. En welk volk werd er loei heet op hem? Precies de joden. Want toen ze hadden, opge hadden gehoord dat Jezus hem uit de dood had opgewekt, zochten ze hem weer te vermoorden. En Jezus ook. Dus zodra iemand uit de dood opstaat, door de zoon van God opgewekt, dan willen ze hem gelijk vermoorden. Nou, Jezus had er dus al een gelijkenis over verteld. Prachtig is het, het ging allebei over Lazarus. Nou, gelijk nou de vader Jezus lief heeft gehad. Waarom had vader Jezus lief? Hij wandelde volkomen naar zijn wegen met blijdschap. Jezus zei, ik heb jullie ook lief, maar blijf wel niet liefde. Als wij gaan rotzooien, hebben we een probleem. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Dus het blijven in de liefde van de Heer is conditioneel. Verstaat u hem? Het is aan condities onderworpen. Gewoon gehoorzaam zijn. Want daarom staat er... Hè, indien... Dat is de conditie. Indien gij mijn geboden bewaart, dat is de conditie... Dan zal je in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden van mijn vader bewaard heb... En ik blijf in zijn liefde. 2 plus 2 is 4. Daarom is het noodzakelijk, broeders en zusters, dat we elkaar waarschuwen als er een broeder of zuster zwak wordt, op Andere manieren zwak is, moeten we erbij gaan staan en zeggen, kom op broer, kom op broer, wat is er met je hand? Ja, dat kan best wezen, laten we bidden. En wat is dan bidden? Een oneindig gebed doen? Nee, doet het woord van de Heer open en zegt, kijk, zo spreekt de Heer. Bidden is gewoon nazeggen wat God zegt in je eigen gebed moet je dat ook doen als je tot vader spreekt, dan prijst je de vader en dan zeg je alle dingen van zijn grote kracht en sterkte en de beloftes die hij gedaan heeft ik ben zo blij, want de heer zegt dank, onder alle omstandigheden ik denk dat je het beste kan bidden als je veel bijbel leest, want dan kun je met veel woorden van de heer bij hem komen want hij zegt, maak mij mijn woord indachtig zodra wij vader de woorden die hij zelf gesproken heeft indachtig maakt dan zeggen ineens alle engelen om hem heen hé, hey, dat woord kennen we He, je zou bijna kunnen zeggen, zeg tegen God dat hij ons zal zegenen, bij wijze van spreken, want dat hebt hij beloofd als we gehoorzaam zijn. Dan zeggen die engelen gelijk, oh ja, dat is waar, waar is die, waar is die? Dan gaan ze gelijk zegenen. Het is een beetje lullig voorgesteld. Niet alleen bijbel, Niet alleen bijbel lezen, je moet het ook gaan beleiden. Wat er in de Bijbel staat, moet je gaan zeggen. Beleiden betekent gewoon nazeggen. Wat is uw beleidenis? Nou, dan, dan beleid je gewoon wat er in de Bijbel staat, nou, dat beleid ik. Ik zeg gewoon na wat God zegt gelijk ik de geboden van mijn vader bewaard heb en blijf in zijn liefde. Ik heb dit tot u gesproken, zegt Jezus, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Wat zou nou onze grootste blijdschap zijn? Dat zijn de woorden die Jezus tot ons heeft gesproken. Wat was ook weer dat gesproken woord in ons? Dat was het snoeimesje. Wat al die gekke blaadjes bij ons weghaalt, dat die vruchtjes niet komen. We moeten luisteren naar het woord van de Heer en we moeten vrucht dragen. Hij zei, ik heb het tot je gezegd, opdat mijn blijdschap, zegt hij. Het is blijdschap om vader te dienen. In ons zij en uw blijdschap vervuld worden, dat zijn die vruchten die we gaan dragen. Als wij die grote vruchten dragen, is onze landman vader trots op zijn zonen en zijn dochters. Maar die woorden van de Heer, daar zitten ook vloeken tussen. En wat God nou vervloekt, dat is dat mesje wat knip bij je. Dus die fouten die nog in onze ziel zitten, onze verkeerde begeertes. Ja, onze, hoe, hoe noem jij dat, Ali? Of onze verborgen liefdes had ze het over. Wij kunnen verborgen liefdes in onze ziel hebben, toch eigenlijk moet zeggen, die wil ik zelf wel knippen, weet je wel. Maar hij knipt ze af door zijn woord. Het wordt moeilijk voor ons om verborgen liefdes vast te houden. Dit is, het woord. is gewoon zijn woord. Als ik nooit eens tegen Anke zeg, weet je door een lieve vrouw van me. poesie, zeg herhaal. al. hè? Nou, dat komt echt over. Maar ik moet het wel zeggen. He? Ja, inderdaad. 1 de 13. Dan krijg je het hele lof dicht op de liefde. Als hij nooit tegen iemand zegt... Wat ben je... Hè? Noem het maar op. Dan kan je wel denken... Wat een slime, die wil natuurlijk wat. Maar je zal je liefde in je hart moeten openbaar maken door het te zeggen. Nou, God openbaart zijn liefde door het ons te zeggen... Dat hij zoveel bereid was zijn eigen zoon aan het kruis te laten gaan... Zodat hij ons maar met hem kon verzoenen. Noem dat maar geen liefde. Hè? Dus je kan het goed zeggen, Louis. Dat liefde is gewoon het woord van de Heer. Het woord van de Heer is puur liefde. Maar hij kan ook behoorlijk zware dingen zeggen, waarin die dingen vervloekt ja. lieve mensen de laatste shit hij zegt, dit is mijn gebod, zegt Jezus dat gij elkaar lief hebt hij noemt het een gebod dat je mekaar lief hebt gelijk ik u heb lief gehad is er iemand die mij niet lief heeft onder u? Duw je vingers op te steken ja, ja. <laughs> durf het eens te zeggen huh? leuk hè? Dit is mijn gebod, zegt hij, ook al staat mijn gezichtje niet aan, ook al ben ik te dik en te zwaar. Echt waar? De heer zegt, heb hem lief. Als ik fouten maak, spreek dan in liefde tot me. Zegt Willem, kunnen we niet beter een koers verleggen naar rechts? Dan zeg ik, nou ik ben blij dat je het zo liefdevol hebt gezegd, ik ga mee, je hebt gelijk. Maar zo moet het ook onder elkaar zijn. Ook al staat het gezichtje niet aan, heb hem lief. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Wie van u is een vriend van de Heer? Echt waar, je moet veel sneller met die handen wezen, je moet het weten. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Jezus is niet gestorven voor zijn vijanden. Maar hij was al gestorven voor de wereld toen zijn nog vijanden waren. Maar ze moeten wel vriend van hem worden wil die dood van hem tot zegen kunnen worden. Ja, dat is goed. Lieve mensen, Jezus zelf zegt, gij zijt mijn vrienden, en dan komt er weer zo'n vervelende voorwaarde. Je bent mijn vriend, zegt hij, als je doet wat ik je gebied. Dat zeg ik tegen mijn vrouw ook altijd. Je bent echt mijn vrouw als je doet wat ik zeg. <lacht> <lacht> maar een groot ben ik niet hoor. Weet u nog wat zegenen was? Dat zijn goede woorden spreken. Scheppende woorden. Dus als mannen het leren om goede woorden over hun vrouw te zeggen. En naar hun vrouw toe. En de waardering. Dan is het toch de koningin in het huis. En als jouw vrouw de koningin is. Dan weet ze dat jij de koning bent. Goed. Lieve mensen. Hij doet het niet meer. Oh. Shabbat shalom. Lieve mensen, ik wens u een fijne sabbat verder. Ik hoop dat u de les geleerd heeft vandaag. Het is een vreugde om zonen en dochters van God te zijn. Luister goed. Dit nu is het gebod. Dit zijn de inzettingen en de verordeningen. Die Yahweh uw God bevolen heeft u te leren. Om die na te komen. In het land waarheen gij zult trekken. Om dat in bezit te nemen. Omdat gij bij uw God vreest door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden die ik u heden opleg. Gij en uw zoon, uw kleinzoon, al de dagen van uw leven, opdat gij lang leven moogt. En dan komt het credo, hoor Israël, de Heere is onze God, de Heer is één. En gij zult hem lief hebben met heel uw hart, heel uw ziel en met heel uw kracht. Amen. Ga dan heen en draag de zegen des Heren. Want de Heeren zegene u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Zo zullen ze mijn naam op mijn volk leggen en ik zal ze zegenen. Zo spreekt de Heer in Jezus naam. Amen.